3 uur. NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Tyrell van 9 woog 70 kilo. Tot zijn moeder hulp kreeg en het gezin bij de arm werd genomen. Moeder Janice vertelt zo wat ze nodig had. En hoe het nu wel lukt op gezond gewicht te blijven. Een op de zeven kinderen is te zwaar. En gemeenten moeten gezinnen daarbij gaan helpen. En vandaag, we gaan verder naar het NOS-journaal. Hier is Sophie Verhoeven. President Trump heeft zijn minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson ontslagen. Hij wordt opgevolgd door CIA-baas Mike Pompeo. Trump zei zojuist dat Tillerson hij niet op één lijn zaten over onder meer de Iran deal. We got along actually quite well, but we disagreed on things. When you look at the Iran deal, I think it's terrible. I guess he thought it was okay. I wanted to either break it or do something and he felt a little bit differently.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 Door kleine scholen 20 miljoen euro extra te geven... slaat minister Slob volledig de plank mis... vinden belangenorganisaties in het onderwijs. Slob wil met het extra geld de sluiting van kleine scholen tegengaan... maar de organisaties zien het als een verkiezingsstunt. Ze vinden het personeelstekort een veel groter probleem. Ook zou de medezeggenschapsraden meer instemmingsrecht moeten krijgen... zodat de sluiting van kleine scholen makkelijker is tegen te houden.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 De opvang van zeehonden is in sommige gevallen schadelijk... en kan dan beter worden beperkt, zo adviseert een overheidscommissie. Het bijvoeren en opvangen van zwakke en zieke dieren... is juist slecht voor de zeehondenpopulatie, zo staat in het advies. Volgens deze onderzoeker zijn het wilde dieren die zichzelf moeten redden. Die populatie moet zich daar veel meer zelf redden. Er is meer sprake van natuurlijke selectie. En in Nederland kijken we daar toch anders tegenaan. Wij vinden het toch... Ja, knuffelbare dieren, hè, die, die zeehonden, een beetje zielig ook... met van die mooie grote ronde ogen. Uh, maar het zijn natuurlijk roofdieren en dat blijven roofdieren... of je ze nou opneemt of, uh, of niet. Het zoeken naar en het vangen van hulpbehoevende dieren... in natuurgebieden moet volgens de commissie meteen gestopt worden. Opvang mag alleen als een dier gewond is geraakt... door een aanvaring met een boot of door menselijk handelen. Op een eendenbedrijf in Kamperveen in Overijssel... is vogelgriep geconstateerd. Het is nog niet bekend om welke variant het gaat... Het is nog niet bevestigd door het ministerie, maar de NVWA weet het zeker. Hey, officieel hebben we de bevestiging nog niet, maar we hebben wel inmiddels ontdekt dat het een uh, vogelgriep is. Of het de allergevaarlijke, uh, hoogpathogene soort is, dat weten we nog niet zeker, maar daar gaan we wel van uit. Dus we gaan nu gewoon aan de gang. En zo snel mogelijk zorgen dat het virus hier weer verdwijnt.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 Sofie, dankjewel. de Geest het verkeersinformatie. Er staat file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en roelof 7 kilometer. Bij roelof staat een vrachtwagen bij pech. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en de vertraging is ongeveer een kwartier. Veel meer vertraging heeft het verkeer op de A28 van Utrecht naar Zwolle... tussen Den Dolder en Leusden. Bij Leusden staat het helemaal stil, want daar is de weg dicht... na een ernstig ongeluk vanochtend. Voorlopig blijft die weg ook dicht, dus je kunt beter omrijden... via Hilversum of de A7. 27 en de A1, of anders via Ede Barneveld over de A12 en de A30. Verder waren er problemen op de A58, die zijn opgelost, maar daardoor is het wel extra druk geworden door omrijders op de A59 van knopend Zonzeel naar Os. Tussen Zonzeel en knopend Hooipolder 10 kilometer rijdend verkeer.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 geen salarisverhoging van 50% voor ING-baas Ralf Hamers. Is de bank nou gezicht voor de publieke opinie? Of was het ook politieke druk? Wat denk jij, politieke commentator Rem Korteulings? Nou, dat was het zeker. Ik bedoel, de druk liep al enorm op. Er werd al een wet aangekondigd door GroenLinks, door Jesse Klaver. En toen kwam de kritiek van Rutte. En ook eens een keer was een collega minister van Financiën Hoekstra. En toen werd de druk echt te veel. Straks om half vier praten we daarover. Ook met Europarlementariër Paul Tang van de Partij van de Arbeid. In de wereld van morgen, ja, sla in de woestijn. Hoe Nederlandse bedrijven eraan werken om daar gewassen te verbouwen... in die woestijn van Abu Dhabi. Maar nu eerst, ouders moeten leren om nee te zeggen. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Nee, geen koekjes, geen snoep, geen cola, geen chips, maar wel met de fiets naar school, wel naar die sportclub en wel buiten spelen. Als je je kind op gewicht wilt houden, dan moet je als ouder streng zijn. Nee zeggen dus en consequent zijn. En dat is voor veel ouders moeilijk. Veel kinderen in Nederland hebben overgewicht of zijn obees. Er komt een landelijke aanpak nu om Nederlandse kinderen gezonder te krijgen. Joetka Halberstad, goedemiddag. Mevrouw Halberstad, u bent ja. universitair docent kinderobesitas aan de VU. En de landelijke programma-manager van Care for Obesity. Eén op de zeven kinderen heeft overgewicht. Uh, veel aandacht is daar al voor. Waarom is dat maar niet onder controle te krijgen? Um, omdat het een heel complex probleem is. Overgewicht is niet een probleem wat één oorzaak heeft. Het is niet dat je alleen die koekjes moet laten staan... of alleen meer moet sporten. Het is een heel scala aan factoren die maakt, die bepaalt... of een kind wel of niet overgewicht krijgt. En dat zijn factoren die ook nog eens met elkaar samenhangen... die elkaar beïnvloeden. En dat hele samenspel samen bepaalt... Um, of een kind overgewicht krijgt en dat maakt het tegelijk ook moeilijk. Want als je een van die factoren aanpakt, ben je er nog niet. Ja, ontzettend ingewikkeld. Dus uh, intussen zul je er maar mee zitten. Hoe gevaarlijk is overgewicht voor kinderen? Het is op de, zowel de korte als de lange termijn gevaarlijk. Het heeft gevolgen voor hun fysieke gezondheid. Ze kunnen al jong bijvoorbeeld last van pijnlijke knieën krijgen... van hun gewrichten. Um, en op langere termijn ze, uh, hebben ze meer kans... om bijvoorbeeld diabetes type 2 te krijgen of hart- en vaatziekten... En daarnaast heeft het ook gevolgen voor hun psychische gezondheid... en hun kwaliteit van leven. Wat bedoelt u daarmee? Dat de kwaliteit van leven bij kinderen die te zwaar zijn gemiddeld... lager is dan bij kinderen die niet te zwaar zijn. En hoe meer te zwaar ze zijn, hoe slechter die kwaliteit van ja, leven is. Maar die psychische is. gevolgen, hoe uitzicht dat? Dat uitzicht in uh, uh, negatieve gevoelens over jezelf, negatief zelfbeeld. Dat uit zich in uh, gepest worden, kinderen met afgericht worden... Um, meer gepest dan kinderen die andere uh, zichtbare of onzichtbare aandoeningen hebben. Um, uh, de kans op depressie is verhoogd. Uh, sociale uitsluiting, eenzaamheid. En dan kan je gaan eten uit verdriet in plaats van buiten spelen met je vriendjes. Dus dat zijn ja. allerlei... Ja, niemand wil dit en niemand nee. wil dat dit uh, zijn of haar kind uh, daarmee komt te zitten. Nee. Jennis van der Wees, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u met ons wilt praten, mevrouw van der Wees. Uw negenjarige zoon uh, Tyrell, die woog zo'n 70 kilo. Hoe is dat? Uh, kunt u dat eens beschrijven? Hoe is dat zo gekomen? Ja, net uh, wat we ook al eerder horen. Ja, je bent toch uh, als moeder geneigd om uh, ja, wat goed geefs te zijn, laat ik het zo zeggen. Um, dus je zegt niet altijd nee. Um, en met als resultaat dat uh, zo'n kind nou eigenlijk toch vanuit gaat uh, lekker eten, hoort erbij. En er is eigenlijk te weinig maat daarop. Hè? En ja, dan uh, op een gegeven moment moet je aan, toch gaan kijken van, goh, wat, zo kunnen we niet verder. Dus... Uh, ja, zo is het eigenlijk ontstaan. Ja, dan zie je dat. Zo kunnen we niet verder. Maar dan, dan lijkt het me best moeilijk om dat in één keer te draaien dan. Hè? Om ja, in één keer te zeggen, zeker. nee, nu doen we het niet meer. Nee, klopt. En daar gaat ook wel wat aan vooraf. Um, en gelukkig, uh, in mijn geval, of in ons geval... hadden wij daar uh, wel het oude- en kindcentrum voor. Hè? Vanuit de school uh, gesprekken en dan uiteindelijk uh, daar aangekomen... En dan uh, hadden wij geluk dat, uh, dat er een heel systeem achter zit um, met de fysiotherapeut, met een diëtiste erbij. En mijn zoon die dan toch de bewustwording kreeg van nou inderdaad ja. mama, het moet anders. Want in ja. uw eentje kon u dat niet? Nee. Was de druk nee, te groot? In mijn de druk was te groot. Um, en zeker uh, ja ook mijn eigen geschiedenis, um, ook uh, in, in de jeugd daar uh, heel last, veel last van gehad, dus... Ja, dan heb je nog niet het goede voorbeeld voor mm. je. Ja, ja, ja. Wie nam ja. het initiatief om er wat aan te doen? Want u zegt, u hebt veel hulp gehad. Maar... Ja. Van wie, ja, van uh, wie ging uh, dat uit? Uh, trok u aan de bel? Of uh, was er iemand nou, die dat... zei, goh, zullen we wat aan daar wel gaan doen? Nou, dat is inderdaad vanuit de, de consulenten, vanuit het uh, ouder- en Kindcentrum. Zeg van, uh, ja, hier, dit zijn wel triggers om mm -hmm. daar toch wel mee aan de gang te gaan. En gelukkig uh, hebben we dat ook, ook opgepakt. Ja. Ja. Ja, hoe gaat het nu met hem? Hij maakt het goed, hij vindt het fantastisch, hij uh, is heel gemotiveerd... hij ziet het belang ervan in en dat is het belangrijkste voor mij ook als ouder... dat uh, ik het hem niet voor hoef te zeggen, maar dat hij het vanuit zichzelf ook wilt. Ja. En dat is met deze aanpak wel gelukt. Ja, nou, ja. U gaf al aan hoe moeilijk het is om thuis uh, voortdurend nee te moeten zeggen tegen je kind. Uh, onze verslaggever Laura Kors heeft een dochter van zes en zij doet haar best met Robin. Oké, okay, het begint meestal als ik, vaak al met leden ogen, het kinderdagverblijf binnenloop. Hé, hey, lieverd, heb je een fijne dag gehad? We gaan we eten? Boerenkool. Het is echt lang geleden dat we boerenkool aten. Nee, ik wil geen boerenkool eten. Dan de supermarkt. Wil jij het karretje trekken? Ja. Liever laat ik haar thuis, maar soms kan ik niet anders en moet ze mee. wat van de koeken eten. Nee. Mag ik paasheitjes? Nee. Mag ik die? Die uh, Coco Pops? Ja. Nee. Mag ik een danoontje? Nee. Mag ik dat toetje van Anna en Elsa? Nee. We hebben thuis nog yoghurt. chocolademousse Nee. Mag ik een paar Nee, mama neemt wel even wat biscuitjes mee. Oh nee, ja, waarom biscuitjes? Nou, ja, die zijn ook heel erg lekker. Nee, ik wil die met chocola. En vervolgens komen we thuis. Even als achtergrondinformatie: bij de supermarkt krijgt ze vaak een mandarijntje. Mag ik nu mijn mandarijntje eten? Uh, nee, we gaan zo eten. Na, na het eten mag je. Mag ik dan en een mandarijntje en een toetje? Oh. Oké, okay, oké. Okay. Mag ik melk? Nee, zo meteen bij het eten. Waarom mag ik geen melk nu? Nou, omdat ik niet wil dat je maag nu al vol gaat met melk. Zo meteen gaan we lekker eten. Dus? Dus krijg je zo meteen melk of water. Waarom? Mag ik een toetje? Eh, uh, Ja, je mag een beetje yoghurt. Nee. Of je mag één snoepje uit de bak. Nee! Ik wil dat niet. Ik wil mijn paas -aasje. Mijn chocoladepaashaasje. Uh, alleen het hoofdje dan. Maar dat is maar heel klein. Ik meen het, dat is heel klein. Ja, Laura Korst uh, doet inderdaad haar best met uh, Robin van 6. Maar poeh, uh, Janice van der Wees, u moet dit herkennen. Absoluut, absoluut. Het is een dagelijks uh, gevecht. Echt waar. Ja. En uh, je, je wint het niet bijna. Nee, nee. nee, nee. dat is te horen. Joetke Halberstad, expert in de obesitas aan de VU. Ligt het probleem alleen bij die arme ouders die maar steeds nee moeten zeggen? Het is ontzettend moeilijk wat deze ouders moeten doen. En het is denk ik voor heel veel mensen heel herkenbaar. Want als ouder... Delf je uiteindelijk altijd het onderspit? Want jouw kind wordt continu blootgesteld aan hele hevige, intensieve marketing voor ongezonde, overheerlijke producten. En ja, om continu nee te zeggen is echt heel erg moeilijk. En je bent er ook niet altijd bij natuurlijk. Nee, hoe aardig ze worden, hoe minder je erbij bent, op een gegeven moment hebben ze hun eigen zakgeld. Gaan ze zelf naar school en naar huis en de stad in. En dan heb je er eigenlijk helemaal geen grip meer op. Ja, en dan hebben we het nog niet over de schoolkantines en de automaten. Ja. Ja, die zijn uh, steeds vaker gezond. Gezonde schoolkantines, daar kunnen scholen ook vignetten voor krijgen. Maar dat is nog op lang niet alle, uh, alle scholen het geval. En dan nog is ook de ongezonde keus altijd beschikbaar. En de kinderen neigen natuurlijk van nature naar het kiezen voor dat lekkere, zoete, vette, muffinachtige patat. Ja. Mm -hmm. ja ze hebben nooit vanuit zichzelf zin in een, een worteltje. Het uh, hangt ervan af ja? Als je je kinderen mm -hmm. van jongs af aan dat meegeeft, dat ze eigenlijk daarin traint en volhoudt. Um, want kinderen lusten uh, bittere groenten, bijvoorbeeld, vaak niet in één keer. Zoet lusten ze altijd wel in één keer. Dat is heel makkelijk om ze aan te leren. Moeilijk om het ze af te leren. Mm -hmm. Maar uh, uh, bijvoorbeeld groenten. Kinderen dat aanleren als je daar vroeg mee begint. En dat rustig volhoudt. Niet dwingt, maar wel blijft aanbieden. Dan wordt dat ook een gewoonte voor een kind. Net als water drinken. Een kind wat van jongs af aan zijn dorst leert lessen met water. Uh, zal minder naar een limonade talen dan een kind. Ja, wat maar van Als je dat af dan weer bij de buren krijgt of ergens anders ja. dan. Ja, ja. Uh, en ja je dan kan dan kinderen op een gegeven moment ook uitleggen dat ze daarin keuzes kunnen maken. Zeg, Wanneer wordt het eigenlijk zorgelijk, mevrouw Halberstad? Wanneer komt een kind in beeld? Want we hoorden al van Janice van de Wees... van op een gegeven moment werd er inderdaad gezegd... zullen we met z'n allen wat gaan doen aan het Wanneer is dat moment? Ja, in de jeugdgezondheidszorg... worden kinderen regelmatig gewogen en gemeten. En dan kan er een moment komen dat er gezegd wordt... hé, dit kind, de goede curve gaat te stijl omhoog. Daar moeten we wat mee. Dan worden ouders daar opgewezen, dan uh, komt er een gesprek en dan ga je samen kijken... wat zouden we daarmee kunnen doen wat willen ouders daarmee doen. En dan is het heel belangrijk om uh, op dat moment ook te kijken... wat zijn de factoren die maken dat dat in dit geval gebeurd is. En als ik het goed hoorde van de moeder die we net hoorden... Mm -hmm. was, uh, had zij zelf als kind ook met afgerichte ja. kampen. Dus dan is er wellicht een genetisch component of aanleg in het spel... waardoor de, haar kind meer... Uh, sneller last heeft van afgericht dan een ander kind. Dus zij zal ook harder moeten werken, nog harder. En dat kind ook, om dat tegen te gaan dan een uh, gemiddeld ander kind. Ja, hebt u dat ook zo ervaren, mevrouw Van de Wees? Ja, inderdaad. Dat uh, is inderdaad ook in de angsten die dan leven... Hè, die je zelf kan uh, he, ervaren. Um, gepest worden. Dat zijn dingen die je er allemaal wil voorkomen eigenlijk... Hè, als ouder. Dus ja, dat is voor mij wel een extra stimulans... ook om het voor hem uh, anders aan te pakken. Ja, Klopt, helemaal. Ja. Zeker, mevrouw Halpers, dat, dat, dat, dat, dat plan wat er nu ligt... Hè, waar u programmamanager van bent, Care for mm -hmm. obesity... wat houdt dat in? Ja, dat gaat over de zorg voor ob -stas. Je hebt ook de preventie van obesitas. Dat gaat erom dat we willen dat er op scholen water wordt aangeboden aan alle kinderen. Dat er in de supermarkten niet alleen maar koekjes bij de kassa liggen, maar juist die mandarijn. Um, en daarnaast hebben we de zorg. Dat is voor de kinderen die al te zwaar zijn. Voor die kinderen is preventie ook belangrijk. Ook die kinderen willen geen uh, snoepkassa's elke dag weer zien. Of dat wil je niet dat ze die zien. Uh, ons programma gaat over de zorg voor kinderen die al te zwaar zijn. En wat daarbij heel belangrijk is, is dat we kijken naar... Uh, wat is er met het kind aan de hand? En dan komt er een heel stappenplan... waarbij je aan de slag gaat met het plan... wat je met dat gezin samengemaakt hebt. Maar je moet vooraf kijken... wat heeft gemaakt dat dit kind te zwaar is geworden? Is er, en wat verhindert dit gezin om gezonder te gaan leven? Want als een gezin bijvoorbeeld in armoede leeft... één op de 9 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat betekent dat er minder geld is voor sportles bijvoorbeeld. Of minder geld is voor fruit... Um, dat maakt het moeilijker gezonder te leven. Andere problemen die kunnen spelen. Er kan psychiatrische problematiek zijn. Bijvoorbeeld een moeder met een depressie. Gaat die elke avond gezond staan koken? Is ingewikkeld. Gaat die nee blijven zeggen? Extra moeilijk. Uh, er kan relatieproblematiek zijn. Bijvoorbeeld ouders die in scheiding liggen. Er dus kan... per geval moet per je bekijken moet je wat je er nodig is. Ja. En dat is een taak van de gemeente in dit geval? Sinds de invoering van de jeugdwet, nu ruim drie jaar geleden... hebben de gemeenten een veel grotere taak gekregen... om niet alleen de preventie, maar ook de ondersteuning en zorg... voor deze kinderen te regelen. Weer een taak erbij voor de gemeente. Weer een taak ja. erbij voor de gemeente, met natuurlijk niet genoeg geld... maar gemeentes hebben daar een centrale rol in. Ja, ja. Ja. Uh, Janice van der Wees, waar hebt u nou het meeste aan gehad? Als u eens terugkijkt op, op uh, hoe u het allemaal hebt aangepakt met uw zoon... Uh, wat zegt u van, nou, daar, daar gingen we echt van vliegen? Nou, dan is toch die, uh, nou ja, hij werd aangewezen uh, om een uh, fysiotherapeut sport te gaan doen. En dat is echt, uh, ja, waar we echt met ja, alle enthousiasme aan zijn begonnen. En hij, en hij ook. En daar zie ik ook echt die, uh, bij hem het, het, het, het, ja, het eigenwaarde, zelfvertrouwen stijgen. En uh, dat hij het wil volhouden. Wat dus doet hij? Is, Wat voor sport? Hij uh, doet dus nu uh, vanwege het programma twee keer per week gaat hij een uur dan uh, sporten met andere kinderen die ook overgewicht hebben en um, daar gaat hij weer of geen weer. Daar wilt hij naartoe. Dat is voor hem echt een een, een ja een achievement, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus dat dat uh, Wordt dat u ook weer blij van? Natuurlijk. Word he? ik hè? ook blij van? Ja. Absoluut. Ja, ja absoluut. Ja. Wordt, ja. wordt u ook nog begeleid? Ja, in die zin dat als ik vragen heb en tips nodig, adviezen... dan kan ik altijd terecht, uh, 24-7 kan je zeggen. En um, ja, als ik vragen heb, ja nogmaals, dan uh, staan ze voor je klaar. En dat is ook wel fijn, dat je niet alleen hoeft te doen, dat je niet... Uh, hoeft te twijfelen van, doe ik het nou wel goed of niet? Ik kan het even checken. Jolika ja. Ja. Ja. Haberstad, uh, uh, dit moet u wel als muziek in de oren klinken. Ja, ik vind het een heel mooi voorbeeld... van hoe er naar dit individuele kind is gekeken... en er een haakje is gevonden van waar dat kind blij van wordt... en waar dat kind aan wil werken. En dat is in dit geval een sport waar het kind enthousiast voor is. En dat is de enige manier. Want een gedragsverandering is super moeilijk. moeilijk of het nou om sporten of om eten... of. Um, uh, gedragsverandering is super moeilijk. Gedragsverandering volhouden is nog veel moeilijker. Dus je moet iets kiezen wat past bij wat het kind en het gezin kunnen en willen. En dat lijkt in dit geval heel erg goed gelukt. Dus heel mooi. Ja, ja één op de zeven kinderen kampt hiermee. Dus het is zeker zaak dat er wat aan wordt gedaan. Op dit niveau, een groot plan. Het wordt nu uitgerold over een groot aantal gemeenten. Er zijn nu acht ja. gemeenten in Nederland die hiermee aan de slag zijn en die het model doorontwikkelen. Uh, eind dit jaar leveren we het definitieve model op met ook hele praktische tools voor alle gemeenten van Nederland om ermee aan de slag te gaan. Ja, en ik begrijp ook dat het internationaal wordt opgepikt. De Britse staatssecretaris die komt uh, donderdag praten over het amsterdam Ja, die Blad. komt uh, in Amsterdam kijken. Ja, ja. Ja. Ik dank u beiden en uh, Jutta Haberstad, landelijk programma-manager van dat Care for Obesity. En Janice van der Wees en uh, de groeten aan Terwel. Ga ik zeker doen, <laughs> okay, dank je wel. <laughs>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 Oh, Diamond back battle with a quick strike. Venom. Everybody's got a little out long. Winter. Everybody's got a little out long, a little out, long chrome piece hiding in the black tap denim. Heartbeat beating to a Law in em. De wereld van morgen. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. Nou, wat heet? We gaan het hebben over gewassen telen in een woestijn. Dat klinkt onmogelijk, maar een groep Nederlandse bedrijven... werkt hard aan een groene fabriek in Abu Dhabi. Hoe dan? Vraag je je af. Nou, Arnold van Boven is hier. Hij is uh, ad van advies- en onderzoeksbedrijf Delphi. Een van de partners in dit project. Goedemiddag, uh, meneer Van Boven. Ja, Goedemiddag. hoe dan? Hoe gaat dat dan, telen in een woestijn? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, goeiemiddag. Uh, telen in de woestijn betekent eigenlijk... dat je een aantal uh, externe omstandigheden moet je volkomen anders maken. Want in de woestijn zelf kun je niet telen. Daar is uh, te droog of te, uh, te heet voor. Uh, dus wat we eigenlijk proberen te doen... dat is we proberen een, uh, de hele hete omstandigheden te verminderen. Dus we gaan in een uh, bunkertje, zou je dat kunnen noemen. Een container telen. En in die container proberen we dan wel alle omstandigheden na te bootsen die de natuur verder biedt om te kunnen telen. Dus bijvoorbeeld licht, eh, CO2, eh, voedingsstoffen. En we telen dan op substraat. We telen niet in de grond, we telen echt op substraatmatten... waar de planten in staan en waar de wortels in groeien. Ja, dus wij hebben hier kassen waar we het lekker warm in maken. Bij u moet dat dan, wat u minst, daar in Abu Dhabi moet het andersom. Precies, het moet precies andersom, want daar is het eigenlijk te heet. Als we daar een kas zouden maken, wat overigens ook gebeurt... maar dat is een heel moeilijk proces... dan ga je ontzettend veel energie stoppen in het koelen van zo'n heel proces. We hebben eigenlijk gezegd, het is misschien handiger... om juist die doorlatendheid van zo'n kas niet toe te passen... maar om een dicht gebouw te maken... waarin je dan de lichttoevoer zelf regelt. Ja. Nou, Dat kunnen we inderdaad doen met technologieën van bijvoorbeeld Philips of uh, andere partijen... die daar echt op gespecialiseerd zijn. Maar kost dat niet bakken energie? Het kost wel energie, ja, dat kan ik niet ontkennen. En we zijn dus ook aan het kijken of we dan uh, duurzame bronnen... daarvoor weer kunnen aanwenden. Bijvoorbeeld zonnepanelen, maar dat kunnen ook uh, geothermie. Wordt, uh, op dit moment uh, zijn we bezig geothermie? om te kijken. Geothermie? Ja, dat mm -hmm. is energie die je eigenlijk uit de grond haalt... Mm -hmm. en die je gebruikt. En dat is een heel duurzame bron, ook in Abu Dhabi. We hebben het ook hier in Nederland... Hier in Nederland gebruiken ook dat soort vormen mm. van energieopwekking. Ja. Waarom moet je het eigenlijk willen? Uh, om twee redenen. Ten eerste, natuurlijk omdat uh, de mensen in Abu Dhabi zelf willen heel graag hun eigen voedsel uh, produceren. En ten tweede, omdat als, uh, ze moeten sowieso eten, uh, anders moet je dat invoeren van ander van ver weg. Ja, maar dat doen ze nu ook al. Precies. Ja. En dat kost als je dat, even de carbon footprint van dat soort producten zeg maar naast elkaar zet. Dan is het eigenlijk beter om het gewoon ter plekke te produceren. dan dat je dat allemaal gaat importeren. Nou, op wat voor schaal gebeurt dat nu? De technologie die we hier gebruiken, wat wij vertical farming of zeg maar zo'n echte dichte teelt te noemen, dat gebeurt nog heel beperkt. Dat is ook in Nederland, is, staat dat echt in de kinderschoenen. Dat is ook in die zin een heel interessante ontwikkeling, omdat we met die partners die Rijksvaan, uh, Philips, Levaart, Delphi zelf en de Grow Group om dat te ontwikkelen, dan staan we echt eigenlijk aan de top van ja, wat er globaal gezien aan ontwikkelingen plaatsvindt. Dus dat is ook heel leuk om dat. Gewoon te doen en te zien. Van en dan weer vervolgens te kijken. En waar kan ons dat brengen? Je kunt ook bijvoorbeeld denken aan... dit soort technologieën neerzetten in grote steden... waar de ruimte heel beperkt is. Maar waar mensen toch dichtbij groen, goed, vers... Uh, eten okay, willen dus het is dus ook een beetje iets wat, eh, wat we bijvoorbeeld zeggen... met ruimtevaart, daar bedenk je weer dingen... die je weer op aarde kunt toepassen. Dus zo moet ik dat bijna ook zien daar. Van wat, als, we, uh, als het daar lukt in Abu Dhabi... dan kunnen we dichter bij huis ook nog eens uh, mooie oplossingen bedenken... voor, inderdaad, wat u zegt, die stedelijke ja. problemen. Zeg, nou noemt u een aantal bedrijven... Uh, laten we het eens dus hebben over onze economie. Want is het, uh, wij, wij exporteren toch allemaal groenten daar naartoe? En u zei, ja, dat kost ze energie en dat willen ze dan natuurlijk niet. Maar het is voor Nederland niet zo gunstig natuurlijk. Dat is een goede vraag inderdaad want voor de Nederlandse telers, eh, wat die al jaren geleden eigenlijk hebben gedaan, eh, is. ze zijn natuurlijk aan het internationaliseren. En die zien ook de kansen die het juist biedt om in andere landen. ook productieeenheden op te zetten. Dat gebeurt in landen, in, eerst in Spanje is dat gebeurd, landen in Afrika. En we zien dat de Nederlandse ondernemer, de tuinder, de boer. die is een ondernemende eh, persoon, zou ik bijna zeggen. Dus ik verwacht ook dat als dat soort zaken, ook in Abu Dhabi en dergelijke, gaat aantrekken. dan is er. Er zijn er zonder twijfel ook weer Nederlandse telers die daar naartoe gaan... om daar lokaal te produceren. Ja, precies. Dat uh, onze telers met onze sla, bij wijze van spreken, daarheen ja. gaan. Hebt u al iets geproefd uit zo'n container? Ja, dat ja? is uh, het... ja, goed, hè? Dat zijn ja? mooie crispy uh, sla Ja, want is het anders dan wat uit uh, onze bodem komt? Ik vind het heel moeilijk om te zeggen of ja. ik nou een goed verschil kan proeven. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is het, het is een mooi, vers en het is ook... Een ja, onbespoten was. Je houdt alle ziektes in feite buiten. Dus dat is een groot voordeel ervan. Je hoeft eigenlijk verder niet zoveel te doen. Ja, ja, het begint geloof ik na de zomer echt los te komen. Ja, hè? Dan gaat jij ja, gebouwd worden zeg maar, in de zomertijd. En we verhopen dat we in september de eerste sla en kruiden eh, zeg maar, echt eh, daar kunnen gaan eten. Oké, okay, nou dan wens ik u vast smakelijk eten. En heel veel plezier en succes eh, in de aanloop daar naartoe. Dank u wel voor dit gesprek. Arnold van boven was dat van Delphi: over telen in de woestijn. Ja, hartelijk bedankt. Links probeerde in Rotterdam samen te werken met elkaar en met moslimpartij NIDA. Dat ging mis door een antisemitische tweet uit 2014. Straks een poging tot de reconstructie van dat hele verhaal. En we horen de reactie van minister Hoekstra van Financiën op het intrekken van de loonsverhoging van ING topman Ralf Hamers. En daar praten we uitgebreid over door. Tegen vier de trending vandaag, Lammert met wat? Rapper Eminem schiet met rakenwoorden op de NRA. En een foto van een gisteren gearresteerde bruid gaat viral. Ze wordt geboeid door de politie afgevoerd en straks hoor je de bizarre reden waarom. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Sophie Verhoeven. President Trump heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken... Rex Tillerson ontslagen. De twee zouden niet op één lijn hebben gezeten... over een aantal belangrijke kwesties... zoals de, bijvoorbeeld de Iran-deal, zo zei Trump in een reactie. Tillerson wordt opgevolgd door CIA-baas Mike Pompeo. En die wordt weer opgevolgd door Gina Haspel. Het is voor het eerst dat een vrouw leiding gaat geven aan de CIA... Het opvangen van zeehonden is niet noodzakelijk om de soort in stand te houden... en het kan soms juist schadelijk zijn. Dat is de conclusie van een wetenschappelijke commissie. De commissie adviseert jonge zeehondjes die verlaten lijken door hun moeder... zeker 24 uur met rust te laten. En zeehonden met longwormen moeten alleen in hele ernstige gevallen behandeld worden. Tientallen burgers hebben Oost-Ghouta in Syrië kunnen verlaten via een corridor. De evacuatie zou mogelijk zijn geworden door Russische bemiddeling. Op beelden op de Syrische tv was te zien dat ouderen, vrouwen en kinderen en gewonden uit de stad kwamen. En door kleine scholen in dorpen en steden 20 miljoen euro extra te geven slaat minister Slob de plank mis... Zo vinden belangenorganisaties in het onderwijs. Ze zien de nieuwe maatregel om de sluiting van kleine scholen... tegen te gaan als een verkiezingsstunt van de minister. Het personeelstekort is het grootste probleem en niet zozeer het geld. Dankjewel, Sophie. Helene Geest, verkeersinformatie. De spits die begint met files door ongelukken. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle gebeurde dat ongeluk... al vanochtend vroeg bij Leusden. Het was een ernstig ongeluk. De weg is ook behoorlijk beschadigd... en het herstellen daarvan gaat zeker tot zes uur vanavond duren... De weg is helemaal dicht, dus je kunt omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Of anders via Ede Barneveld over de A12 en de A30. Er gebeurde ook een ongeluk op de A58 van Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof. Daar is ook de rechte rijstrook dicht en vanaf Ulvenhout is de vertraging meer dan een half uur. In het zuiden ook problemen door een ongeluk op de A67 van Eindhoven naar de Belgische grens. Tussen Leenderheide en Eersel is de vertraging meer dan een half uur. De linker rijstrook is daar ook dicht. En dat veroorzaakt ook vielen de andere kant op, dus vanaf de Belgische grens naar Eindhoven. Tussen de grens en knopen te hocht tien minuten op onthoud Suzanne Bosman. Een vandaag. Ja, het is geen beste dag voor ING topman Ralf Hamers. Politiek vandaag. Het zijn grote bedragen, dat weten we. We weten dat de publieke opinie daar, dat het heel vervelend vindt. Maar we willen daar een sterk topteam hebben. En er zit gewoon een prijskaartje aan. Ja, Jeroen van der Veer, presidentcommissaris van de ING. Vijf dagen geleden verdedigde hij die salarisverhoging van ING tot Hamers nog met verven. Vanochtend vroeg lag het allemaal weer anders. De loonsverhoging van 50 gaat niet door. Minister Hoekstra van Financiën reageerde al eerder fel op die topsalarissen bij banken. En steunt dit besluit dan ook. Ik ben heel blij dat het van tafel is. Wat ik steeds gezegd heb is dat het gaat om het vertrouwen in de bankaire sector... Uh, en dat moet hersteld worden. He, dus ik denk dat dit uh, onvermijdelijk was dat het goed is dat uh, de bank hiertoe besloten heeft. Ja, wat heeft u de afgelopen dagen gedaan om dit voor, voor elkaar te krijgen? Weet u, het uh, is goed dat deze conclusie uh, door ING getrokken is. En ik laat verder uh, het, in het midden wat ik daar wel of niet aan gedaan heb. Ik ben duidelijk geweest naar buiten. En natuurlijk zijn er in de binnenkamer ook gesprekken geweest, maar dat is het voor nu. Ja, u heeft in ieder geval hier gisteren gezegd... Uh, ik kom eventueel met wetgeving om te voorkomen dat die salarisverhoging er komt. Die wetgeving, gaat die nu alsnog door? Nou, nogmaals, het goede nieuws is dat dit nu uh, van tafel is. Uh, het geeft ons ook de gelegenheid om in meer rust te kijken... naar wat hier uh, aan de hand is en wat hier verstandig zou zijn. En dat is echt waar het om gaat. Wat is nou verstandig? Juist ook om het vertrouwen in de sector te herstellen. Dus daar ga ik ook als ik terug ben in Nederland uh, op studeren en mee aan de gang. Dus u zegt ik ga, uh, ik ga het onderzoeken wat we met wetgeving kunnen doen hiertegen. Uh, veel mensen in Nederland zullen denken, ja, dan gaat het dus weer op de lange baan en dan zal er weer niets gebeuren. Kunt u hem geruststellen? Hey, wij gaan er naar kijken. Uh, maar u begrijpt ook, ik ben hier in Brussel. Uh, ik ben heel tevreden over wat de IG gedaan heeft. Is dus echt de enige juiste uh, stap was dat. Uh, maar uh, pas als ik weer thuis ben kan ik me ook even verdienen in welke juridische mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk gezien dat het, uh, het, het morele appel... Uh, wat velen gedaan hebben, dat dat ook heeft gewerkt. Uh, dus die afweging, daar, uh, daar ga ik later mee aan de gang. Ik ben hier nu bij de uh, Eurogroep, dus ik moet ook hier daar vandaag even echt mee aan de gang. Uh, een moreel appel heeft inderdaad dit keer gewerkt, maar zal dat keer op keer werken? Dat lijkt me toch onwaarschijnlijk. Je, ik ben heel blij dat, we, dat dit nu goed is afgelopen. Dat de bank deze conclusie heeft getrokken. En daar ga ik het bij laten. Minister van Financiën, Hoekstra vanuit Brussel in gesprek met NOS-verslaggever Thomas Speks. Remco Teulings, politiek commentator. Ja, ING ja, bezweken voor politieke en maatschappelijke druk. Hè? Dat kun je wel stellen. Ja, kijk, er zijn uh, duizenden klanten weggelopen. Uh, de politiek was vrijwel unaniem uh, onthutst over dit uh, besluit. Behalve Vorm voor de Democratie er was de enige partij in de Kamer die geen protest aantekende tegen dit, uh, tegen dit besluit. Ja, en we kregen de reactie natuurlijk van uh, premier Rutte afgelopen vrijdag. Die, die was ook niet mals, die had het over een semi-overheidsinstelling... waar ze zich toch moesten inhouden. En uiteindelijk ook minister Hoekstra gisteren die zei... Ja, er moet hier wat aan gebeuren, is het niet wettelijk... is het wel op een andere manier. Ja, en, uh, Hoekstra was er wat uh, voorzichtig over net in het interview... Mm. maar rekenen maar op dat er afgelopen weekend... veelvuldig contact is geweest tussen het kabinet en de ING-top... Uh, om ze dit uit hun hoofd te praten. Ja, nou was Hoekstra er inderdaad een beetje terughoudend over... Maar wat we toch allemaal hoorden van, van de politieke kopstukken... de afgelopen dagen, mm -hmm. dat was niet mals. En dan denk je, ja, het is ook wel verkiezingstijd. Misschien zijn Klot. ze dus niet wel een beetje blij mee met zo'n affaire. Ja, nou goed, je kon je niet veroorloven om daar niet voorbijzend over te zijn... in deze tijden als politicus. En daar uh, andere woorden voor te bedenken. Ja, precies, ja. precies. Ja, daar, daar uh, proberen ze elkaar inderdaad in te, te overtreffen. Uh, maar tegelijkertijd ja, zitten de, de politici ook wel redelijk hoog. Ik uh, bedoel... De, is, uh, deze, deze bank is met uh, heel veel belastinggeld op een gegeven moment weer, uh, weer overeind getrokken. Uh, ze dachten, nou gewoon misschien hebben ze een, een, een lesje geleerd. Zijn die uh, de, de, de excessen van het verleden uh, ja, zijn die, zijn die klaar? Daar hebben ze een lesje wel van geleerd. Uh, maar dat bleek niet zo te zijn. Dus, dus de, uh, naast de, de, de koude drukte die je misschien verwacht in verkiezingstijd, zat er ook wel een ja. gezonde portie irritatie onder. Ja, ja, excessen in het verleden. Laten we het daar eens over hebben. Paul Tang, hm. goedemiddag. Meneer Tang. Goedemiddag, Europarlementariër van van de Partij van de Arbeid. 2009 was u de financieel woordvoerder van de Partij in de Tweede Kamer. Kwam ING dus ja. ook in het nieuws met bonussen? U hebt toen uh, publiekelijk gezegd: ik zeg mijn ING-rekening op. Wat dacht u toen u vorige week hoorde van die geplande loonsverhoging van 50 uh, Ja, bizar, uh, maar ik kan mijn rekening maar één keer opzeggen. Uh, het leuke was dat natuurlijk, uh, of het mooie was, dat veel mensen dat toch hebben gedaan. Hè? Dus uh, bij de eerlijke bankwijzer. Uh, die de banken vergelijkt, uh, waren uh, vele bezoeken om te kijken welke bank er dan beter is. En ik zag mensen massaal overstappen naar uh, Triodos en ASN. En dat, is, uh, dat is een hele mooie reactie. Ja, want u had die rekening bij ING inderdaad al niet meer. Nee. nee. Dus dat signaal kon u niet uh, afgeven. Maar goed, nee, dat kan je maar één keer doen. Ja, dus uh, dus, dus, dus, ja. Ja, dus moet u het wel op andere manieren doen. Maar goed, voor de zoveelste keer... Dus wordt een salarisverhoging in de financiële sector teruggedraaid... na politieke en zeker ook die maatschappelijke onrust in Nederland. Hoe, kijkt, hoe wordt daar vanuit, nou, vanuit Europa, vanuit Brussel, Straatsburg naar gekeken? Want wij hebben al best strenge regels hier... Hè? Uh, ja, uh, Nederland uh, heeft strengere regels in de zin dat uh, de variabele beloningen, de bonussen, moeten beperkt zijn. Uh, de buffers die banken moeten aanhouden, moeten ook hoger zijn. Uh, maar je ziet tegelijkertijd dat banken zich daar toch weer aan willen ontworstelen. Uh, en dat is, uh, ja, dat is natuurlijk zorgwekkend. Uh, maar het is misschien ook nog wel breder hoor, het probleem. Uh, je ziet eigenlijk dat veel van de bestuurders zijn in dienst van de aandeelhouders en gedragen zich ook zo. Dus het is toch op jacht naar rendement. En dat betekent dat het bedrijf... de werknemer eigenlijk vergeten wordt. Dus je wilt niet alleen kijken naar... de hoogte van de beloning voor de CEO op de markt zover die bestaat. Maar je wil eigenlijk ook kijken dat ze rekening houden met wat betekent dat voor het bedrijf zelf en wat betekent dat voor de samenleving. En die afweging, die lijkt totaal vergeten. dat is niet, niet alleen bij banken zo, maar ook bij veel bedrijven. Ja, en dan vraag je je af, kan Europa daar misschien iets uh, aan bijdragen om dat te veranderen? Vastgesteld. Nederland heeft uh, een, een vrij strenge wetgeving als het over die bonussen gaat. De rest van Europa is dat anders. Er wordt ook veel gekeken door bankiers. We worden net nog een bankier bij ons of een voormalig bankier in de uitzending. Die zei ook van, ja, maar ze kijken ook voortdurend naar elkaar en ook over de grenzen, hoe het daar gaat met de verdiensten. Moet er gewoon in, in Europa niet wat strengere wetgeving komen dan? Dat ja, ze allemaal wat minder gaan verdienen. Het liefst wel, dat zou de druk ook bij die bestuurders uh, en bij die bedrijven weghalen. Eigenlijk weg van uh, de jacht op, uh, jacht op rendement. Uh, dat zou betekenen bijvoorbeeld dat bedrijven zouden moeten publiceren wat de beloningsverhouding is tussen een gewone werknemer en een Top man of vrouw. En dat zou een van de mogelijkheden zijn. Mm -hmm. Andere mogelijkheid is, is om die variabele beloning, die ja. bonus. Maar om die te beperken, we hebben daarvan het voorbeeld in de in de bankaire sector. Uh, maar dat zou je natuurlijk ook kunnen toepassen op andere bedrijven. En je zou die, uh, die begrenzing uh, kunnen opvoeren. Dus minder minder bonus en meer vast. Ja, wat vindt u een uh, zodat... begrenzing die uh, waarvan u zegt, nou dat, dat vind ik dan wel redelijk. Oh, nou, ik vind mijn uh, bonus uh, als meer dan, uh, meer dan 20% van het vaste salaris, uh, lijkt me echt, lijkt me echt, uh, niet meer dan 20% van het vaste salaris, dat lijkt me echt genoeg. Ik geloof namelijk ook helemaal niet dat uh, daardoor uh, de topmannen en vrouwen harder gaan werken. Alleen het zet ze wel in dienst van de aandeelhouder. En de aandeelhouder kijkt toch uiteindelijk naar wat betekent het uh, voor het volgende kwartaal. En je wil eigenlijk dat een bedrijf en dat ook het bestuur van een bedrijf rekening houdt met alle belanghebbenden. Dus met de samenleving met de en met name met de werknemers. Ja. Zeg, en maakt het dan niet uit dat, uh, want van ING wordt nog vaak gezegd van ja, de, die bank is in de tijd geholpen. Inmiddels niet meer aan het staatsinfuus. Dan kun je, laten we nog even anders tegenaan kijken, ook zeggen van ja, maar dan moeten ze toch zelf weten wat ze met die salarissen doen. Ja, nou, ik vind dus dat niet. Uh, bedrijven zijn ook maatschappelijke instituten. Die horen ook rekening te houden met de samenleving en met hun werknemers. Uh, en zo zou ik graag de bedrijf zien. Je ziet toch dat is een Amerikaanse, Anglo-Saxische invloed geweest om bonussen te introduceren. Dat past eigenlijk helemaal niet in Europa. Wij vragen van bedrijven dat ze. Helemaal uh, geen bonussen, zegt u, in Europa. Nou ja, <laughs> eigenlijk, het liefst zou ik, zou ik, de, zou ik die bonussen zoveel mogelijk beperkt willen hebben. Ja. Ja. Ik geloof niet dat ik daar een meerderheid voor ga krijgen in nee, het denk Europees dat parlement. Niet. Maar ik bedoel, die discussie moet wel gevoerd worden. Hoe zorg je dat bedrijven rekening houden met de samenleving... Uh, rekening houden met hun werknemers... met de uh, gevolgen voor uh, milieu en klimaat. Dat is wel de discussie die je moet hebben. Uh, en uh, ik ja. blijf hem in ieder geval voeren. Oké, okay, laten we eens luisteren hoe uh, werkgeversvoorman Hans de Boer, VNOS...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 Uh, het dappere of het brave mannetje uit te hangen en daarmee ons ondernemingsklimaat in gevaar te brengen. Reageert u daar eens op, Nethang? Ja, dit is natuurlijk juist die kortzichtigheid. Hè. Dus Hans de Boer zegt eigenlijk dat hij het helemaal niet erg vindt dat Ralf Hamers uh, plotseling een beloonsverhoging kreeg van 50%, terwijl de werknemer met 1,7% op vooruit ging. Je wil juist dat bedrijven rekening houden met hun omgeving, met hun werknemers... Ja. en met het uh, milieu en klimaat. Ja. En dat is waar hij voor staat. Het enige wat hij zegt is, ik wil, ik wil concurreren ten koste van alles. Ja. Zeg ik, juist Klaver van GroenLinks... Uh, hebben we het weer even over, over hier in Nederland... kwam dit weekend met, met een voorstel voor een spoedwet... bedoeld om die loonsverhoging tegen te houden. Nou, die loonsverhoging gaat niet door. Klaver gaat toch door met dat wetsvoorstel. Vindt u dat terecht? Ja, het lijkt me uitstekend om als deze discussie uh, moet gevoerd worden. Maar laten we hem dan in alle breedte voeren. Het gaat niet alleen over de bankaire sector, het gaat ook over het bedrijfsleven. En bovendien bij, uh, bij de banken. Ik ben ook zeer gediend bijvoorbeeld met een uh, speler waar de mensen zich altijd toe kunnen wennen. Hè? Dus ja. een bedrijf, in staats, een bank in staatshanden... is mij zeer welkom, juist om te zorgen... dat er ook gezonde maatschappelijke concurrentie is... voor een concurene bank. Ja, ja. Remco Teulings, wat ja. is de kans van slagen? Denk je van, uh, laten we zeggen, het wetsvoorstel Klaver? Nou, ik was daar eerlijk gezegd niet zo uh, post optimistisch over. Uh, maar je, blij, je hoort nu toch hier in de wandelgangen dat ook bij partijen als de CDA en VVD... die vorig jaar nog tegen een verscherpte bonusregeling stemden... dat, uh, dat ze daar nu ook toch wel uh, een gevoel hebben van ja, uh, we moeten er misschien toch iets aan doen. Uh, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, kijk, uh, onder maatschappelijke druk verandert het ook. Dus er is helemaal geen regelgeving nodig. Maar wie zegt dat er over een paar jaar uh, tijd dat dat gevoel weer helemaal is weggeëbt ja. bij die bankiers en dat ze toch weer gekke dingen gaan doen. Dus zelfs bij een partij als de, de, de VVD, die toch vaak van vrijheid blijheid is, hoor je uh, nu geluiden van misschien moet er iets aan doen. En wat dat, wat dat betreft ook al tekenend is, is een tweet van uh, minister-president Rutte zelf, die ook uh, zijn goedkeuring uitsprak over dit besluit van uh, de ING-top. Uh, dat is wel zeer opmerkelijk, want dat doet hij niet zo vaak. Okay. Remco, wij spreken elkaar zo meteen weer. Dank u ja. wel, Paul Tang, Europarlementariër van de Partij van de Arbeid. We gaan het hebben over links en de confessionele. Dat is geen gelukkige combinatie, blijkt deze dagen weer in Rotterdam. Laten we teruggaan naar afgelopen zondag. Toen leek er nog niks aan de hand. Wat wij heel belangrijk vinden voor Rotterdam is om te laten zien... er zijn alternatieven ook mogelijk. En dat we proberen daar zo progressief mogelijk... en uh, links mogelijk college te vormen. Uh, NIDA heeft zich de afgelopen jaren bijvoorbeeld ook laten zien... ook als een, soms als een, ook als een progressieve partij... Ja, GroenLinks-leider Jesse Klaver bij Buitenhof. Heel optimistisch. Maandag was het allemaal voorbij. De linkse samenwerking tussen de Rotterdamse afdelingen... SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks en NIDA. Althans, goedemiddag, Leo de Klein. Goedemiddag. Lijsttrekker en fractievoorzitter van de SP in Rotterdam. Want legt u eens uit, hoe zit dat nu tussen de SP, Rotterdam en NIDA? Nou ja, wij zijn uh, twee partijen die... Uh, een linksverbond hadden gesloten. Dat uh, met daarnaast nog de Partij van de Arbeid uh, en uh, GroenLinks. En ja, kijk, ik bedoel, één ding kan ik ook niet omheen. Dat die afspraak, dat linksverbond, daar is een einde aan gekomen. Dat bestaat niet meer sinds gisteren. En ik vind dat zelf gewoon enorm jammer. Ja, want wat is nu uw uh, verbond of band of relatie tot Nida? Nou, de band van de SP met NIDA is niet anders... als een band die wij ook hebben met andere partijen... in de Rotterdamse gemeenteraad. Wat we wel hebben, en dat hebben we overigens ook met de Partij van de Arbeid... ook met GroenLinks en ook met de Partij voor de Dieren... is dat we natuurlijk in de afgelopen vier jaar waarin we allemaal in de oppositie zaten, we een rechtscollege hadden... en een linkse oppositie, waarin we gewoon op allerlei verschillende onderwerpen... of dat nou ging om armoede in de stad, of dat het ging om de zorg... waar het geld aan besteed moest worden, of dat het ging om onderwijs, of wat dan ook... dat wij merkten dat we in die oppositie meestal, uh, eigenlijk in 95 procent, daar dezelfde... Ja. voorstellen, emoties en gesteund Dat hebben. is dan werkende weg, maar als ik dan Zeker. nu zeg... er is een samenwerking tussen SP Rotterdam en NIDA... zegt u dan van ja? Nee, of er niet? is niet een, een speciale samenwerking tussen, tussen de SP en NIDA. Dus dat is ook helemaal opgehouden, uw partijleider. Landelijk, Linian Marijnissen, zei het volgende. Ik zou zelf die keuze niet gemaakt hebben. Nou, dat heeft ermee te maken dat Nida een partij is die uh, haar fundamenten baseert op de islam. Die ook zegt: wij vinden dat het geloof, religie een prominentere plek in, uh, in de samenleving zou moeten krijgen. Ja, dat vinden wij als SP niet. Ja, uh, meneer Klein van de SP in Rotterdam, u hebt dus geluisterd naar de baas. Nee, nee, nee, nee, want oh. het, het is... Uh, kijk, dat is een, een, echt een... Op twee manieren is dat een enorm misverstand. We hadden een linksverbond met vier partijen... waaronder de SP, waaronder NIDA. Mm -hmm. Daar is uh, gisteren de stekker uitgetrokken... door niet door ons, ook niet door NIDA... ook niet door de Partij van de Arbeid, maar door GroenLinks. En ik vind dat ontzettend jammer... Dat is e het eerste misverstand. En het dus niet omdat uh, onze fractievoorzitter in de Tweede Kamer daar iets over gezegd heeft. En het tweede is, wat uh, Lydia Marijnis volgens mij ook in het interview gezegd heeft, uh, maar misschien niet uitgezonden is, mm. is dat het gewoon zo werkt in de SP dat afdelingen zelf besluiten met wie ze wel en niet samenwerken. Afdelingen in uh, de SP zijn autonoom. En de leden in de Rotterdamse SP hebben gewoon besloten om die samenwerking met NIDA aan te gaan. Ja. En het is ook alleen maar heel jammer dat dat nu verbroken is. Ja, maar u kunt nog wel zelfstandig Dus door als u dat zou willen met Nida. Ja, weet je, kijk, wat, wat natuurlijk gewoon de unieke samenwerking was... met die vier partijen, was een, een, een set van afspraken... om Rotterdam socialer, duurzamer en inclusiever te maken. Maar, plus, maar als plus. ik u even mag onderbreken, ja? u zei, met z'n vieren wel... maar met z'n tweetjes doen we niet. Nee, kijk, dit, dit was een, je moet ook gewoon daar uh, realistisch over zijn. Want naast in de inhoud, waar wij nog steeds voor gaan, die negen punten waarover we het manifest hebben geschreven, hadden we ook de afspraak. dat we na de verkiezingen op 22 maart. gezamenlijk het initiatief zouden ja. nemen voor een nieuw college in uh, de stad. Ja. Nou ja, bedoel, daar moet je wel uh, volume voor hebben. Daar moet je voldoende zetels voor hebben. En ik constateer dat dat linksverbond ja. zoals het was. en niet meer bestaat. Dat is er niet meer. Nee. nee. Remco Teulings, politiek commentator, bekijkt ja. dat met Enige afstand, uh, ja. allemaal uh, wat is hier? Uh, hoe schets jij dat aan? Nou de hand? Ja, ik heb me wel eens afgevraagd wat die seculiere linkse partijen nou bezield om met een islamitische partij in uh, de zee te gaan. Dat doet ze bijvoorbeeld ook voorafgaande verkiezingen, niet met een christelijke partij. Uh, en je ziet ook dat eigenlijk alle landelijke kopstukken, zowel van GroenLinks, SP en de P van de Aarde, ongelukkig uh, mee waren. Voorop, natuurlijk, uh, SP-leider Lilian Marijns, die we net hoorden. En je zou misschien verwachten dat ze dan tegen Kleine had gezegd: hou eens op met deze malligheid, maar ze heeft niet Doorgepakt. Alleen Jesse Klaver heeft dat uiteindelijk wel gedaan nadat nou, u op zondag nog uh, zei: Nou, ik uh, zie Nida als een progressieve partij. Uh, vond dit gisteren wel welletjes. Ja, maar goed, de uitkomst van wat er gebeurd is, is dus wel dat mevrouw Marijnissen daar gelijk in krijgt. Hè, dat ja. het in ieder geval niet doorgaat. Nee. Maar links en religie, uh, dat hoorden we net van meneer. Ja. Links en religie, dat is uh, ja, historisch al geen fortuinlijke combinatie. He? Nee, met, met die geschiedenis zou je eigenlijk al kunnen vertellen vanaf 100 jaar geleden. Maar ook de afgelopen jaren zijn er problemen geweest. Het begon natuurlijk bij de. Partij van de Arbeid, Tweede Kamerfractie... waar de leden Kuzo en Usturk uh, werden uitgezet. Hij verdedigde allerlei conservatief-religieuze clubs in ons land. Dianit, Nou, Dat bleek niet te combineren met de so sociaal-democratie. Uh, Daar hebben ook veel seculiere Turken wil ik er voorbij zeggen, binnen de PvdA ook veel last van gehad. Um, en dan ook GroenLinks uh, had in 2016 ook zijn eigen Erdogan-affaire. Uh, Een raad zit in Gorkum, zei toen van ik sta achter hem. En aanvankelijk nam de partij het op hem in bescherming... Later werd hij er toch uitgegooid. Omdat zijn opvatting ja dus in strijd zou zijn met die van, van GroenLinks. Uh, ja, dat is eigenlijk net zo'n flipflop als Jesse Klaver nu maakt met Nida trouwens. Ja, Leo de Klein, fractievoorzitter mm. van de SP in Rotterdam. Want u zegt van nee, ja, ik blijf met ze samenwerken als, als dat nodig is. Het gedoe kwam allemaal door die tweet die uit 2014 die opdook... waarbij Israël en IS met elkaar worden vergeleken. Staat dat u toch niet in de weg bij eventuele toekomstige samenwerking met Nida? Nee, weet je, kijk, ik vind het ook een heel raar frame wat hier gezegd wordt. Want links en religie, dat is op zichzelf genomen helemaal geen probleem. De PvdA is ontstaan door een fusie in de doorbraak van de SDAP... met, uh, met, uh, met religieuze uh, uh, groeperingen. GroenLinks is ontstaan uit de fusie met, van twee niet-religieuze... met twee religieuze partijen, de EVP en de PPR. In de SP zitten heel veel mensen die... Uh, uh, die gelovig zijn en op basis van hun geloof... ook daar een bepaalde motivatie vandaan halen. Maar goed, met zo'n zo uitspraak... Nee, maar ik vind ja. dat ook, dit, dit wordt nu gewoon continu overal naar voren gehaald. Religie en niet religieuze partijen die gaan niet samen. Nou, dat vind ik echt volstrekt onzin. Nou, u zou niet zo met de ChristenUnie aangehaald of met de CDA. Nou, misschien ook wel, zeker met de ChristenUnie. Op het moment dat zij ook... want het gaat namelijk over een programma voor Rotterdam, om Rotterdam beter te maken. En op het moment dat een christelijke, een... Uh, Islamitische of een andere gelovige partij daar ook voor kiest, dan is dat toch gewoon geen enkel uh. probleem. Waarom zou dat zo zijn? Nou, we, gaan, het, we gaan het allemaal nee, he? nee, Wacht nog een keer. Het frame is namelijk, en dat is het grote probleem, dat het in dit geval ging om een partij die zich uh, laat inspireren door de islam. En dat oh, is waar iedereen ja. ineens over gaat lopen vallen. En daar heb ik dus echt problemen mee. Nou, we gaan zien hoe dat allemaal verder gaat tussen u en Nida de komende tijd. Ik wens ja. u uh, veel succes en, en plezier de komende week nog in aanloop naar de verkiezingen, Leo de Klein. Fractievoorzitter van de SP in Rotterdam. En dank politiek commentator Remco Teulinks. Trending vandaag. Lammert. Een optreden van Eminem op de uitreiking van de iHeart Radio Awards, zeg maar de Amerikaanse Edison's, wordt veel gedeeld. De rapper uit zijn ongenoegen over de NRA en de politiek die helemaal niks doet tegen wapenbezit. En zijn optreden werd aangekondigd door een scholier uit Florida. die de schietpartij op zijn high school vorige maand ter ternauwernood overleefde. We're tired of hearing politicians send their thoughts and prayers to us and doing nothing to make the necessary changes to prevent this tragedy from happening again. School is a place where we should feel safe. And if those elected to represent us won't do what's right to keep us safe, and we're going to be too loud for them to ignore. Ja, hij zegt dat de overlevende moe zijn van alle politici die hun steunbetuiging voor hun bidden terwijl ze helemaal niks doen om de noodzakelijke veranderingen door te voeren om een tragedie als deze te voorkomen. Ja, en daarna begon dus M&M met zijn rap dit is. Sometimes I thought you what this what is coming up this whole country is going nuts in our rage and our rage is responsible for this whole production they hold the strings to control the public. They threaten to take away the box So they know the government won't do nothing And no one's budging gun owners clutching They loaded weapons, they love their guns more than our children I think another one descended in our building it Will be ja, yeah, they love their guns more than our children. Ja, ja. M&M Baas. Hij komt naar Nederland, hè? In ja, ja, inderdaad. Ik weet zo even niet uit mijn hoofd van hier. Maar ja, ergens in de zomer. Ja. Ja. En dan uh, volgende week woensdag mogen we natuurlijk weer gaan stemmen. Uh -huh. En dat doen we gewoon in onze eigen tijd. Maar in Amerika is er vandaag een initiatief gestart... om mensen twee uur vrij te geven van hun werk... om hun stem uit te kunnen brengen bij de federal elections. De mensen achter vote.org uh, denken... dat ze zo de relatief lage opkomstcijfers omhoog kunnen krikken. Ze schrijven twee eeuwen geleden was het misschien een heel goed idee... om op dinsdagen federale verkiezingen te houden. Omdat dit de dag was dat de sabbatvierende boeren naar de stad kwamen. Maar dat is echt niet meer van deze tijd. Er zijn veel mensen die simpelweg niet uh, twee uur vrij kunnen nemen van hun werk. En niemand zou moeten hoeven kiezen tussen werk en geld... Of stemmen. Dat is een oneerlijke keuze. En meerdere grote bedrijven. die steunen zich. die steunen die oproep. en die beloven hun werknemers. op hun eigen kosten, de, dus van de werkgever. twee uur vrij te zullen geven. zodat ze kunnen gaan stemmen. Nou, eens kijken of dat hier nog bedacht wordt. Ja, ja. de stem op zondag kan hier niet. Dus dat nee, moet we wel. wel wat Ja, precies. Ja, ja. ja, het kan. We hebben mm -hmm. natuurlijk wel langer de tijd. op de stem. Ja, oké. Okay. Ja, nou. En dan Sjul uh, Deelder. die heeft zijn nachtburgemeesterwoning te koop gezet. En daar weet de makelaar wel raad mee. Op Funda staan kunstzinnen enige zwart-wit-foto's van de woning... waar de schrijver dichter zelf op poseert. En uiteraard een ronkende tekst. Rotterdammers opgelet, met gepaste trots presenteren wij... meer dan 400 vierkante meter, puur Rotterdams erfgoed... het kasteel van de enige echte nachtburgemeester Jules Deelder. Nou, deze fraaie beschrijving moet het enigszins achterstallige onderhoud... wat voor bloemen denkt, quote... want het blad schrijft dat het plafond in de woonkamer... naar beneden is gepleurd. En toen Deelder vroeg of hij dat eerst niet even moest fixen... voordat het huis te koop zou worden gezet zei de makelaar tegen hem dat het huis van Sjoel Deelder... best een beetje rauw mag zijn. Ja, ja, ja. ja ik is... zie er nu toevallige foto ja, van. Het en denk, ja, het is een beetje Het is wel rauw. Ja. Het, ja. Ja. Mm -hmm. het moet toch nog 950.000 euro kosten. Ja, zeker. Een, een klushuis. Volgens, hè? Ja. Ja. En dat was heel kort nog even ja. een opvallend berichtje. Je hebt hysterische bruiden die alles tot in de puntjes geregeld ja, willen hebben... voor de grote dag. En uh, je hebt een bruid uit Arizona die op haar trouwdag dronken... achter het stuur werd weggehaald door de politie. De 32-jarige was gisterochtend gekleed in een witte bruidsjurk... onderweg naar haar eigen bruiloft. Maar waarschijnlijk had ze zichzelf van tevoren wat moed ingedronken. Want ze werd gearresteerd nadat ze bij een ongeluk betrokken was... met twee andere auto's. En een blaastest wees uit dat ze echt te veel alcohol in haar bloed had. Ze moest dus mee naar de politie. Bureau. En uiteindelijk mocht ze toch nog op tijd weg... zodat ze de bruiloft misschien nog net zou redden... of dat ook echt is gebeurd, dat weet de politie oh, okay. niet. Oké, dus niet nog een, alsnog een wedding op het politiebureau. Nee, nee dat, dat niet. Al nee, dat ja, goed, alles na te lezen op eenvandaag.nl. Morgen zijn wij er weer meteen vandaag tussen twee en vier. En zometeen hier Mark Visser met Nieuws en Co. Fijne middag nog. Thuis bij Avrotros...